1 uur, vervloed met het NOS-journaal. ...in te trekken. In een toespraak noemt hij Nederland nazistisch en fascistisch. Onlangs haalde Erdogan op dezelfde manier uit naar Duitsland. Op de Turkse televisie zei het president verder dat hij misschien Nederlandse diplomaten gaat uitzetten... ...en vluchten uit Nederland gaat annuleren. Het kabinet besloot vanochtend de landingsrechten van Cavusoli in te trekken omdat Turkse Nederlanders waren opgeroepen om in Rotterdam massaal deel te nemen aan een manifestatie met de Turkse minister over het Turkse referendum. Het overleg over een kleinschalige besloten bijeenkomst was nog aan de gang toen Ankara publiekelijk dreigde met sancties, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag. In Huissen in Gelderland worden twee mensen vermist nadat de kano waarin ze zaten was omgeslagen. Het ongeluk gebeurde vanochtend op de Nederrijn. Drie opvarenden zijn uit het water gehaald en naar het ziekenhuis gebracht. Twee van hen hadden onderkoelingsverschijnselen. Duikteams zijn op zoek naar de vermisten. Een winkelcentrum in de Duitse stad Essen is gesloten vanwege een terroristische dreiging. De politie heeft aanwijzingen voor een aanslag, zegt een woordvoerder. Het winkelcentrum in het roergebied, zo'n 60 kilometer ten oosten van Venlo, blijft de hele dag dicht. De politie is met 100 man ter plaatse. Meer informatie wil de politie voorlopig niet geven. De internationale scholen in de regio's Amsterdam en Den Haag krijgen eenmalig een kleine 11 miljoen euro om uit te breiden en zo hun wachtlijsten weg te werken. Het geld komt van het kabinet en de gemeenten Amsterdam en Den Haag. Door deze investering kunnen zo'n 1150 kinderen op korte termijn op deze scholen worden aangenomen, meldt het ministerie van Economische Zaken. En daardoor blijft Nederland aantrekkelijk voor buitenlandse bedrijven. Het weer wolkenvelden, ook zon. In het noorden wordt de bewolking in de loop van de dag dikker en valt er mogelijk wat regen. De temperatuur stijgt naar 11 graden op de wadden en 14 in het zuiden. Morgen ook veel wolken en soms zon en dan wordt het nog iets zachter. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersupdate. Verkeersupdate Dit is Kees Kwaks van de ANWB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 Goedemorgen en welkom bij een aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Mijn naam is Mario Zandvoort en iedere dinsdag neem ik u mee terug op reis. Terug in de tijd, naar de jaren 30, 40, 50 en de jaren 60 en 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En als opening horen u natuurlijk onze herkenningsmelodie. Die was van Louis Dames met weet je nog wel oud. Je een opname 1928 alweer. Dit uur een hoop lekkere muziek. Ronnie Tober, Olga Lovina, Nico Haak, Eddie Becker... en de volgende formatie, de Spelbrekers... was een in 1945 opgericht Nederlandse zangduo... bestaande uit Theo Rekers en uh, Hug Kok. De heren hadden elkaar ontmoet in 1943 in een Duitse munitiefabriek... waar ze te werk gesteld waren. En in 1956 braken ze door met het liedje O, oh, Wat Ben Je Mooi. En in 1962 werden ze uitgezonden naar het Eurovisie Songfestival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 In 1975 hield het duur na 30 jaar op te bestaan. En u hoort ze nu met het nummer uit het Eurovisie Songfestival. Uit 1962. De spelbrekers met Katinka. Elke morgen om half negen komen wij Katinka tegen. Rode muts en blonde lok. Helgeel truitje, blauwe rok. Maar ze trip zwijgend dat is normaal. Daarom zingen alle jongens haar verlangen aan Kleine coquette Katinka Kijk nou eens een keertje om Stiekempjes over je schouder Je ma ziet het toch niet de kom Kleine coquette Katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog heel even Een glimp van je wipneusje zien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 Je ma ziet de dan die dus komt Kleine, kokette, katinka Ben je verlegen misschien We willen zo graag nog niet leven Een glim van je wit, dus je ziet Kijk nou eens een keertje om, stiekem kus over je schouder, je ma ziet het toon die dus komt. Kleine kokette katinka, ben je verliefd misschien, we willen zo graag nog je leven, een glimp van je wip, zien, dus je zien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 My Lama Lambo, Lambo, Lambo, Lama Lambo, Lambo, U hoort de muziek van Nico Haak en de dit in 1976 met Lame Dame Doen. En dan voor Eddie Bekker met Felicidad, de rol van de stad. En we gaan door met een andere artiest. Ronnie Tober, geboren in Bussum op 21 april 1945. Hij emigreerde op driejarige leeftijd naar de Verenigde Staten... naar Albany in de staat New York en groeide daarop. Hij ging daar naar de West Albany School en Colony Central High School... En Tober trad op in twee musicals. In de rol van Tony in de musical The Boyfriend. En als Billy Jester in Little Mary Sunshine. En op 29 september 1960... tijdens de campagne Kennedy vs. Nixon... werd Tober gevraagd door senator Samuel Straten van de staat New York... om voor senator John F. Kennedy te zingen. En tevens vroeg congreslid Dean Parker Taylor aan Tober... of hij voor Nixon wilde zingen. En dat was op 30 september 1960. En hij zong voor beide... En in 1963 keerde hij terug naar Nederland, waar hij onder de hoede kwam van René Sleeswijk van de Snip en Snapper Revue. En u hoort hem nu, Ronnie Tower met Kip in het Water. Een simpel melodietje, vlaarde van een liedje, blijft hier zo'n jaren bij. Luister dus wat net zo'n deuntje yeah, betekent, hé hey, voor mij. Het is een wijsje dat ik niet vergeten kan.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 Zij heeft haar werk als dochter van de weerbaas. Als ik haar zie, voel ik mijn hart zo slaan Mijn toosje lief met jouw met jou, op de veerbond gaan varen, als man en vrouw, mijn hele leven lang. Op zekere dag, vertelde Toosje wat ze van mij vond, ging naar Havaan. Samen met haar op de veel om, mijn Jou, op de veerbond gaan vallen En dat waren de havenzangers met Toosje van de vierpont en daarvoor Olga Lovina met Intirol. En de volgende formatie zijn de Salvera's... een Nederlandse slagerduo uit Weert dat in de jaren 50 en 60 herhaaldelijk de hoogste regio's van de Nederlandse hitlijsten behaalde... en meer platen verkochten dan veel rock and roll-artiesten. De Salvera's bestonden uit de zusjes Mieke en Selma, de zus Jansen. En u hoort ze nu de Salvera's met de fijnste dans met jou. Langzaam gaat...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 U luistert naar zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. Twee kleine sterren zijn de lichtjes in je ogen. De dinsdagochtend neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. U hoorde zojuist Gert en Hermine Timmerman met twee kleine sterren. En daarvoor Jeanette van Zutphen. Met je naam uit mijn hart. En de volgende artiest is Willem. Roepnaam Wim Zonneveld. Geboren in Utrecht op 28 juni 1917 Overleden in Amsterdam op 8 maart 1974... was de Nederlandse cabaretier, zanger en acteur. En hij werd als een van de grote drie van de Nederlandse cabaret... van na de Tweede Wereldoorlog beschouwd... samen met de Toon Hermans en Wim Kan. En in 1956 vertrok Sonneveld voor enige tijd naar Amerika... om daar aan de slag te gaan als filmacteur. Hij speelde in de televisiestrol de Pink... Hippopotamus. Potamus. En in 1957 speelde hij naast Fred Astaire... in de film Sil Stalking en in de film Wasp Ant. En van Astaire kreeg Zonneveld de Genius Penning. En na de dood van Zonneveld schonk Huub Jansen... deze aan Jos Brink. U hoort nu Wim Zonneveld. Met het leuke nummer Katootje. Ik ben het katootje naar de botermarkt gegaan. Naar de bottenmarkt gegaan. Ze wil maken wat ze vond. Ze maken wat ze vol. Ze wat ze vond. Ze ze maakte van boter een dominee, een dominee pardoes. In de kerk in de kerk de dominee. In de kerk in de kerk de dominee. Een domi dominee, een domi dominee, en mijn zusster die niet kiet, en mijn zusster die niet, kie, en mijn zusster die niet kiet. En ze maakte van boter een wafelfrouw, een wafelfrouw pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zeg de wafelfrouw. Kom maar binnen, kom er. Binnen.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 En ze de kastelein. Eurs betalen, eurs betalen, zij je Domini. je pakken, zij je pakken, zij je pakken, zij je pakken, je pakken, zij je pakken, zij kastelein. zij je pakken, zij zij de pakken, zij je pakken, zij zij de pakken, zij je zij zij de zij je zij Kom er binnen zij de bavelvrouw. Kom er binnen, kom er binnen zij de bavelvrouw. In de karak, in de kark zie de domini. In de kark in de karrexie de Dominee. Een dominomini, een en een en en en zuster hebben die, die, die, zisterie, hebben die, die. En ze maakte van motor en baroness, een baroness baronas. En de zwitte en de zwitte zijn de baroness, En de zwieten en de zwiten zijn de baroness. Eerst betalen, heers betalen, zij de kastelein. Eerst betalen, eerst betalen zij de Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn zij je toverheks. Zijn je pakken, zijn je pakken, zijn je toverheks. Kom er binnen, kom er binnen, zijn de af Kom er binnen, kom er binnen, zij de In de karrek, in de karrek In de domini. in de In de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 van vader Abram, met het kleine café aan de Haven, ik denk wel een van zijn grootste wereldhits ooit. En daarvoor Conny Fink met de oude gitarist. En ook natuurlijk nog Wim Sonneveld met Katootje. En de volgende artiest is uh, Rudolf Weibrand Kesselaar. Beter bekend natuurlijk als Rudy Karel, geboren in Alkmaar... op 19 december 1934. En overleden in Bremen op 7 juli 2006... was een Nederlandse entertainer, zanger, showmaster... filmproducent en acteur... Als TV-persoonlijkheid werd hij voornamelijk in Duitsland zeer populair. En hij woonde sinds 1974 in Zieken. Dat is een plaats ten zuiden van Bremen. En enkele opmerkelijke citaten van Rudy Karel waren: Ik heb bewezen dat de Duitsers humor hebben. Ik geloof niet in het leven naar het dood. Als ik dood ben, is het gewoon over. Mijn leven was opwindend genoeg. En het feit dat ik hier nu sta om deze prijs ontvangst te nemen... dank ik aan mijn ziektekostenverzekering, het Medisch Centrum Bremen... en de Duizendvarmeutische Industrie. Daar is de uitreiking van de Goldene Camera in 2006, zei hij dat. En u hoort hem nu, Rudy Karel, met een hit uit 1965. Een muis in een molen in mooi Amsterdam. Er was eens een muisje in mooi Amsterdam...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 Yes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 Ik blijf nog lang en liefst nog langer. En laat me blijven wie ik ben. Laat me, laat me. Laat me mijn eigen haar haar Laat me, me, me. Ik heb het altijd zo gedaan. Ja, dat was Ramse met Lapen. En daarvoor de zangeres zonder naam het Ach Vader Lief. Toe drink niet meer. En tot zover ook deze uitzending. Van Zandvoort uit Zandvoort. Als u denkt van ik wil het programma nogmaals beluisteren of ik heb een stuk gemist. Aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 in de middag wordt het programma nogmaals verhaald. En uiteraard volgende week dinsdag vanaf 11 uur op de lokale omroep CFM Zandvoort ben ik er weer. Met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Voor nu, ik wens u een hele fijne week, alvast een fijn weekend. En misschien tot ziens. Waarom het ogen mee?